Ik heb het hemel voor mekaar Sommers lekker varen met een bliesje door de haren Gaas aan de kant, ik ben de beste van het land Met een dispuurt is het feest Daar denk ik het meest voor een avond vol vertier Giet ik mijn met bier, heb ik jam op het oog Begint het al te jeuken, verwoord ik mijn betoog Hé hey zeg, neuken, want ik wil weten Voor jou is het voorbij, je bent het niet voor mij. Zeg eind baas, geen meer speculaas.